Dit is Ewald Jong met het NOS-journaal. Strijders vanuit Turkije de Syrische stad Kobani aangevallen. De aanval begon met een zelfmoordaanslag met een autobom bij de Turkse grens. Daarna braken gevechten uit tussen IS en Koerdische strijders. En daarbij zouden 30 doden zijn gevallen. 21 IS-strijders en 9 Koerden. Tijdens die gevechten werd bij de grens nog een aanslag gepleegd met een bomgordel. Om Kobani wordt al twee maanden gevochten. Egyptische oud-president Mubarak wordt niet langer vervolgd voor het laten doodschieten van demonstranten bij de volksopstand in februari 2011. Volgens de rechtbank in Cairo was er geen bewijs dat hij erbij betrokken was. Mubarak ruimde het veld onder druk van de betogingen. In de zomer van 2012 kreeg hij levenslang wegens het laten doden van ruim 800 betogers. De uitspraak betekent niet dat Mubarak vrijkomt, er spelen nog allerlei rechtszaken tegen hem. Verder is hij ook veroordeeld voor corruptie. In de Chinese provincie Xinjiang zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een aanslag. De daders reden een straat met eetkraampjes in, gooiden met bommen en staken mensen neer. De politie greep hard in. Elf van de 15 doden zouden daders van de aanslag zijn. In Xinjiang worden geregeld aanslagen gepleegd. De daders zijn vaak Oeigoeren, een moslimgemeenschap die meer zelfbestuur wil. Watervogels en boerenlandvogels hebben het moeilijk in Nederland. Volgens de jaarlijkse vogelbalans van Sovon Vogelonderzoek is het aantal boerenlandvogels pijlsnel achteruit gegaan. Watervogels doen het ook een stuk slechter dan verwacht. De vogelbescherming zegt dat dat komt doordat de watergebieden in Nederland achteruit gaan. Dat komt door onnatuurlijke inrichting, verdroging en te veel voedings- en gifstoffen in het water. De vogelbescherming wil een betere bescherming van natuurgebieden en watervogels. Het weer droog met geregeld zon, Het is 3 graden in het noordoosten tot 8 in het zuiden en dan staat een stevige oostenwind. Vanavond en vannacht vrij helder met enkele mistbanken en mogelijk lichte vorst. Morgen periode met zon, vrijwel droog en 2 tot 7 graden. Dit was het NOS. CFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 richting Den Haag staat file tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn, 6 kilometer en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeers.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 Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. Zijn vrij makkelijke. die kan ik wel Maurice Mulder voorleggen. Raad je plaatje plaats? Nou, doe niet aan mee. Nee, doe nee, je niet maar, mee. Nee, nee, nee. nee. Oh, oké. Okay. Voor mijn tijd. Longe Bietorie, I've been thinking about you. Welkom terug bij Zalvoort op zaterdag. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. In het tweede uur gaan we het hebben over de evenementagenda. Wat we allemaal gaan doen. Een hele waslijst, hè? Een hele waslijst. Ja. Ik heb hem uh, hier... Uh,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 Oké, okay, ik blijf zeker luisteren, en Maurice. Het is een beetje lullig als ik niet meer luisteren. Nee. nee, dan valt het in één keer stil. Dat zou uh, ja, ik niet te doen. Ja, vrouwelijke intuïtie zegt wat anders, hoor. Uh, ja, is het zo. Sharon, <laughs> <laughs> My time, female intuition. Kijk, je kent ze ook, hè? De klassiekers uit de jaren 80. Ja, ja kan je een wel even jezelf laten, hè? <laughs> Hier is inderdaad de Amsterdamse Groep Partij.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 ik hoorde dat het in de Euro Breakdown nieuw is. zo'n best doet met bij plaat. Dus ja, dan moet er weer een rappe nieuwe plaat komen ja, ik natuurlijk. Ik denk dat dat wel helemaal goed gaat komen. Ja, blijf ja, in ieder geval gewoon de Euro Breakdown volgen... op uh, facebook.com slash Euro Breakdown. Like die pagina en dan uh, blijf je op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Dat was ook een jingle, geloof ik. Nou ja. In ieder geval, uh, ik kwam op social media een uh, verontrustend berichtje tegen. En waar gaat het over? Het gaat over uh, een, een, een jonge man, een meneer... die gisteravond een uh, kleine aanrading heeft gehad. De tegenpartij stopte niet uh, bij de haaientanden. En de tegenpartij had geen verzekering en was ook nog eens een keer uh, te jong. Niet in bezit van een certificaat of een uh, rijbewijs. Nou, nadat de gegevens van elkaar werden genoteerd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 Vraag ook om daadwerkelijk de legitimatie als je een aanrijding hebt... en haal anders gewoon de politie erbij, want daarvoor zijn ze. Om dit soort dingen te voorkomen. Een hele goede tip, Maurice. We ja, ja. gaan hem zeker meenemen. En uh, degene waar je het is overkomen, dat is een uh, zandvorter. Overigens, die woont in het centrum en uh, heel veel sterkte erbij.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 We doen het goed in nieuw voorbij, Santana. Hoor eens even, ja, die zijn goed gestemd. joh. Die zijn heel goed gestemd. De gitaren van Santana, je met Cis Nader. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En digitaal te ontvangen op kanaal 40. En elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12, CFM TV.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 ging nou niet mee, alsjeblieft Maurice, met deze plaat van Jazzblad. Want je moet je stem nog een beetje besparen, hè, voor like Sarah. Ja, oh, je weet het wel. Ja. Nee, je bent gewaarschuwd. Uh Heerlijk om weer terug door de single van Jazzblad. De Bonfire Hearts brengt ons op half vier. Tijd voor de evenementagenda.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 Nee, waarom nee, niet? Nee. Te vroeg. Te vroeg. Ja, nee, dat kan. Het ja, is om tien uur ja, ochtends ja, ja. begint dat. Nee, Na het succes van uh, vorig jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden... ook dit jaar uh, maandelijks gratis deelnemen aan een gezellig sportieve wandeling... in en rond Zandvoort. Het kader van de Zandvoort actief organiseerde sportservice... Heemstede Zandvoort, diëst, diëtistenpraktijk puur en simpel... fysiofit Zandvoort en huisartsenpraktijk Koningin Ingeweg. Al eerder de 10.000 stappen van Zandvoort...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 Uh, je Mo Mo Mozart's. Mozart, ja. Yeah. Mozart, ja. Mozart, komt de Zandvoort. Uh, met het uh, Christelijke Oratorium Vereniging Koor. En het uh, Holland Orkestcombinatie. Zal in de Sint-Agatenkerk op de Grote Kocht 45. Uh, 30 november vanaf 3 uur. Mozart te horen gebracht worden. Uitgevoerd worden een kleine nachtmuziek. pianoconcert nummer 20, KV466 in Demol. Heel belangrijk. En die uh, kreuningsmessen. Nou, de toegang is uh, 20, euro.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 3 december om 3 uur. En last but not least... Ik ben benieuwd. Geen Sinterklaas. Nee, nee, nee, nee. Jazz. Jesse Lounge Club in uh, Cavenhuf. Want elke eerste vrijdag van de maand... zijn er weer verschillende sounds en grooves. te horen in Cavenhuf en zo. Dus ook 5 december vanaf 9 uur. In de Halterstraat 25. Dat was hem. De Evenementagenda. Dankjewel, Maurice. Alsjeblieft, Rob. Alsjeblieft, en, luisteraars. En wil je hem nalezen? Ga dan onder meer naar CFM TV... kanaal 40 digitaal via SIGO.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 Ik ga, ik ga zoeken. Ja, cool, wel lijkt me het dat. is wel even zoeken hoor. Maar oh, dat, dat is ook niet. een hele mooie uitvoering. Maar dit is het origineel van Head.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 Ook jij bent betrokken geweest bij deze loop, dus vandaar dat we jou daar even over opbellen. Nou, elk jaar wordt die georganiseerd door de reddingsbrigade hier in Salvoort. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de loop vandaag verlopen is Iris. Dus. Nou, het was goed uh, wandelweer. Het was koud, maar uh, geen harde wind. En het was ook niet te koud, dus dat ging goed. En uiteindelijk hebben we met uh, alle deelnemers 450 euro opgehaald voor het goede doel.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 De Reddingsbrigade heeft deze loop georganiseerd. En dat betekent ook heel veel vrijwilligers van de reddingsbrigade vandaag actief. Want Maurice en ik hebben even meegeluisterd naar jullie op de scanner. Je weet wel, het <lacht> een ouderwets apparaat waar jullie ook ja. op kunnen ontvangen. Op de 165 megahertz, punt nog iets. <lacht> en uh, ja, een aantal posten waren door jullie ingericht. Hoeveel vrijwilligers waren er vandaag wel actief voor deze loop? Een stuk of tien. Iets meer. Ik, toch... ja wel, ik, ik heb ze niet geteld, nee. maar wel veel in ieder geval. En daar waren we ook heel blij mee. Toch een, ja, een behoorlijke groep vrijwilligers die zich daarvoor weer ingezet heeft. Nou, iedereen heel huis ja. uh, aan de finish gekomen, neem ik aan. Ja, zeker. Dus verder helemaal geen Hallo. problemen. Nee. En wat gaat uh, de Zoffense Reddingsbrigade nog meer doen voor uh, Serious Request? Elk jaar gaan jullie ook uh, uh, met de boot, hè? zeg maar, uh, richting... Uh, ja.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 Dus dat supporten we natuurlijk met z'n allen heel veel acties hier in Sanvoort. Waaronder ook van de Sanvoortse Brigade. Nogmaals dank Iris. En een hele fijne zaterdag verder. Woorden, het is juist van Iris Jalsen. Met die loop die vandaag door de Zalverse reddingsbrigade georganiseerd is, de series Rescue Run, die vanmiddag om kwart over twaalf gestart is hier in Salvo. Maakt het niet uit wie er wint. 480 euro hoor. Ja, ja, precies. Het gaat om het bedrag voor het, ja. het goede doel.